De Britten krijgen het advies alleen essentiële buitenlandse reizen te maken. Maar ook dat zou binnenkort voor bepaalde landen worden versoepeld. Het is nog onduidelijk voor welke niet-Europese landen de EU vanaf 1 juli de grenzen weer opent. De onderhandelingen hierover zijn afgelopen dag opnieuw afgebroken. De zuidelijke EU-landen zouden verder willen gaan dan de noordelijke om toeristen te trekken. Er zou nu een lijst met 20 landen zijn opgesteld. Ambassadeurs overleggen daarover nu eerst met hun regering.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 De gemeente Den Haag roept mensen op zondag niet te demonstreren op het Malieveld. Ook wie op persoonlijke titel komt is een overtreding. Afgelopen dag werd de demonstratie tegen coronamaatregelen verboden. De actiegroep Viruswaanzin spande daarop een kort geding aan. En woordvoerder Willem Engel zei dat mensen dan maar op persoonlijke titel naar het Malieveld moeten komen. Burgemeester Remkes noemt die oproep volstrekt onverantwoord.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 wait in line, can you just, just take another drink with me, thanks, later bitches, Show you how Looking at me like you want my man We've been Lou lou lou pour toi et dans et la jolie cloche ding dang dang mais boum quand notre cœur fait boum tout à guérir boum et c'est l'amour qui s'éveille hey hey boum quand notre cœur fait boum tout à guérir boum et c'est l'amour qui s'éveille boum une sorte de love bling bling pourin dans ce boum qui relève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 had a brilliant idea. I'm a bad.